Vijf uur. Het NOS-journaal. Hallo Duivene de Wit. Kamermeerderheid steunt de jager in aanpakproblemen Griekenland. FNV-bondgenoten wil buffer voor pensioenfondsen. Een scherpe kritiek president Zuma op NAVO-acties in Libië. De Tweede Kamer steunt de inzet van het kabinet... om de financiële problemen in Griekenland aan te pakken...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 Met het instellen van een buffer houden de pensioenfondsen wel minder geld over om te beleggen. Ze kunnen daardoor ook minder profiteren van gunstige marktomstandigheden. De Japanse regering wil een fonds opzetten om de slachtoffers van de kernramp te compenseren. Er zou zo'n 100 miljard euro bijeengebracht moeten worden. De regering wil een deel van dat geld beschikbaar stellen. Maar ook de beheerder van de kerncentrale Fukushima en andere energiebedrijven moeten een bijdrage leveren.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 Suma is sinds maart twee keer in Libië geweest als vertegenwoordiger van de Afrikaanse Unie. Morgen is er een bijeenkomst van de Afrikaanse Unie en de VN-veiligheidsraad over Libië. Suma hoopt dat die leidt tot gezamenlijke uitgangspunten... om tot een oplossing voor de crisis in het land te komen. Intussen hebben de rebellen de stad Kikla, ten zuidwesten van Tripoli, ingenomen. Volgens een Reuters-fotograaf zijn de troepen van Gaddafi verdreven uit de stad.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 Vanuit Den Bosch rijden geen treinen richting Utrecht en Nijmegen. In andere richtingen vallen veel treinen uit en moeten mensen omrijden. Het treinverkeer wordt rond deze tijd hervat. In Oostenrijk is een plan om twee Alpentoppen in Tirol te verkopen voorlopig afgeblazen. Een overheidsmakelaar wilde de twee bergen van zo'n 2600 meter hoogte van de hand doen voor zo'n 120.000 euro. Het voornemen stuitte op een storm van kritiek en ook de minister van Economische Zaken keerde zich uiteindelijk tegen de Alpenverkoop. Tegenstanders vreesden dat de bergen in commerciële handen zouden vallen en namen zouden krijgen als Mercedes-Top of Paris Hilton Peak. De overheidsmakelaar zegt nu voorlopig af te zien van de verkoop om de emoties in Oostenrijk tot bedaren te brengen.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 Op de a 7 in Groningen, daar is een ongeluk gebeurd... bij klopend Julianenplein in de buurt van Groningen. Daar zijn twee auto's en een camper bij betrokken. Er staat inmiddels drie kilometer en er zijn twee rijstroken dicht. De meeste vertragingen op de A1 Amsterdam naar Amersfoort... 6 kilometer bij Bunschoten. A4 naar Den Haag, 5 kilometer bij Hoogmaden. Ook een vrijdruk op de A12 Utrecht naar Arnhem. Langzaam rijden in stilstand tussen Knoopend Ouderleen en Bennek over 6 kilometer. En op de A50 Arnhem in de richting Os. Daar staat tussen Renken en Knoopend Ewek 7 kilometer. De recessie heeft veel ICT-bedrijven op hun plek gezet. Voor ons blijft die plek bovenaan.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 WES Radio 1-journaal met Tim Overdijk en Lucella Carasso. Goedemiddag. Ruud Gullit moet drie punten meenemen uit perm waar hij nu met zijn club speelt. Anders kan hij vertrekken bij zijn Checheense club... waar ze zeggen dat hij vooral in de disco- en de nachtclub is... in plaats van op het voetbalveld. Na half zes kunt u horen hoe het voor hem afloopt. Op dit moment staat het 0-0. Het Griekse krediet in Brussel dat eerst. Minister De Jager van Financiën heeft geen vrijbrief om te doen en laten wat hem verstandig lijkt. Wat hij ook voor nieuwe afspraken maakt met de Grieken. Hij moet daarmee eerst weer naar Den Haag komen en dat voorleggen aan de Tweede Kamer. Politieke verslaggever Peter Blok. De jager kan dus niet zomaar de portemonnee trekken. Nee, geen carte blanche voor hem. Want de Tweede Kamer is kritisch. Is het natuurlijk ook inmiddels zat om steeds maar weer akkoord te gaan. Met nieuwe miljarden. Met in het achterhoofd dat de Grieken niet altijd doen wat ze beloven. En dat dat geld ook ooit nog terugkomt. Ja, ook op het terras natuurlijk. En in de kantine is het het gesprek van de dag. Waarom zouden we nog nieuwe miljarden sturen naar die Grieken? Maar ja, wat zijn de gevolgen als we het niet doen? Dat kost zelfs. Zeker miljarden, zegt minister De Jager van Financiën. Want dat heeft grote gevolgen voor de banken, voor de pensioenfondsen. En kan ook nog eens een sneeuwbaleffect in Europa hebben. De crisis van Griekenland wordt dan een crisis van ons allemaal. En dus zijn de regeringspartijen, de VVD en het CDA voor. Maar ja, dan wel onder zeer strenge voorwaarden voor die Grieken. Want terug naar de drachmen, zoals Geert Wilders van de PVV wil. Dat gaat minister De Jager niet doen. Nee, nee, die, die neem ik niet mee. Het uh, scenario van de Nederlandse kabinet... en ook een meerderheid van het uh, parlement, van de Tweede Kamer... is erop gericht om juist te voorkomen dat die drachma daar wordt ingevoerd. Want dan zouden wij de schuld die de Grieken hebben aan bijvoorbeeld de pensioenen van Nederlanders... of de banken in Nederland, zouden dan misschien in drachmes worden terugbetaald. En daar zit je echt niet op te wachten. Dat kost ons uiteindelijk heel wat meer geld, veel meer geld... dan dat we het pakket wat we nu hebben afgesproken zouden uitvoeren. Ja, want die schulden aan ons, die zijn in euro's. En ja, die euro's zie je dan zeker niet meer terug. Hoe lastig, Peter, blijft het dat gedoogpartner PVV... Ja, dat is heel vervelend voor minister De Jager. Want uh, ja, de PVV is dus tegen. Heeft dat uh, vrijdag natuurlijk ook duidelijk laten weten hè, bij de Griekse ambassade. Toen hij daar met uh, duizend drachmen op de stoep stond. Ja, geen cent meer naar Griekenland, zegt de PVV. En het CDA, de partij van minister De Jager van Financiën... is het nu dan ook wel eens zat met die PVV. En uh, dat zorgde voor een lekkere woordenwisseling... tussen CDA-kamerlid Ellie Blangsma en Tony van Dijk van de PVV. Hier hebben Henk en Ingrid helemaal niets aan... aan dit soort, uh, dit soort uh, larie koek. Wat, uh, wat de PVV nu vertelt. De cijfers kloppen niet. Uh, en u zegt ook helemaal niet wat daadwerkelijk voor een effect... dit uw gedrag heeft voor Henk en Ingrid. De blootstelling, is de blootstelling van de Nederlandse financiële sector in Griekenland is 3,7 miljard. En wij maken nu 4,8 miljard over in Griekenland. En de CDA is voornemens om nog een keer 5 miljard over te maken in Griekenland. Dus ik weet niet welke cijfers kloppen, maar ik vergelijk ze... en ik denk, we zijn hartstikke gek. Ja, dus uh, echt gezellig werd dat niet. De PVV dus tegen, de SP ook. En uh, ook de Partij voor de Dieren is tegen. En de ChristenUnie, heeft zich daar ook bij aangesloten... de ChristenUnie is er klaar mee. Wil dat de banken en verzekeraars ook hun verlies uh, gaan nemen. Dus schulden gaan kwijtschilderen. Er zijn toch wel wat partijen die tegen zijn? Dus kijkt de regering naar de Partij van de Arbeid? Ja, want uh, daar zijn ze dan toch wel afhankelijk van... dat die 30 zetels dan in ieder geval meegaan. Nou, de Partij van de Arbeid wil dat minister De Jager niet zomaar akkoord gaat. Kamerlid Ronald Plasterk uh, en de Tweede Kamer in zijn algemeenheid... wil dan ook het laatste woord hebben. Daarmee maken ze het voor De Jager weer wat moeilijker. Maar Plasterk steunt dan de aanpak van De Jager wel. En uh, daarmee gaat De Jager natuurlijk toch wel met een geruststellend gevoel... richting zijn collega's... In in, uh, Brussel, waar ze het dus later uh, vandaag over uh, Griekenland gaan hebben. Ja, Plasterk vindt wel dat de jager een te optimistisch beeld schetst. Zonder uh, verlies gaat het niet lukken, vindt uh, Plasterk. Ja, en dat zou de jager nu eigenlijk eens een keer moeten zeggen. Uh, maar Plasterk wil dus hoe dan ook het laatste woord krijgen. Ja, er moet in ieder geval een financiële onderbouwing zijn... waarin uh, niet alleen maar publiek geld erin gaat... maar waarin ook private partijen, banken, verzekeraars, beleggers... een, een behoorlijke bijdrage leveren. Um, en natuurlijk het belangrijkste eigenlijk is de Grieken moeten orde op zaken stellen. En dat moet ook van maand tot maand geloofwaardig blijven. Want anders kan altijd nog worden besloten ja, dat, het uiteindelijk, dat ze zich niet houden aan wat ze hebben afgesproken. Ja, dus plasterk onder voorwaarden akkoord. De Partij van de Arbeid dus binnenboord. Nou, de jager zelf die heeft het over een moeilijke keuze. Maar ja, het is nu eenmaal in ons belang om de Grieken toch te helpen. Maar ja, dan wel onder strenge voorwaarden. De jager wil dat ook banken en pensioenfondsen de Grieken een handje gaan helpen, bijvoorbeeld door de Grieken langer de tijd te geven om hun schulden af te lossen. Uh, ja, hij wil dus niet dat de belastingbetaler er alleen voor opdraait, maar dat ook uh, beleggers, dat banken en pensioenfondsen uh, een beetje helpen. Uh, daarnaast verwacht hij ook veel van uh, de Grieken zelf, dat ze langer werken, dat ze hun tekorten terug gaan brengen en dat ze meer dan de beloofde 50 miljard aan uh, staatsbezit privatiseren. Ja, en belastingontduiking dat moet veel strenger worden aangepakt, want veel Grieken betalen nog steeds geen of weinig belasting en uh, de Grieken moeten dan ook doen wat ze beloven, zegt de jager. Als het echt erop aankomt, en dat is natuurlijk heel vervelend... ook voor onszelf, onze eigen positie... ook voor de gevolgen voor ja, banken en de financiële sector... maar als het er uiteindelijk op aankomt en Griekenland gaat niet leveren... moeten we inderdaad gewoon nee zeggen. Dus wij moeten ook die onderhandeling in met duidelijk aan te geven... Nederland zegt ook nee als jullie niet aan deze voorwaarden voldoet... En dat betekent wel enorme gevolgen, dat realiseer ik me ook. Dus ik hoop dat er uiteindelijk de Grieken over de brug komen... met alle maatregelen die noodzakelijk zijn voor een Nederlands ja. En dan zegt Nederland ook ja, zegt minister De Jager van Financiën. Peter Blok, en als hij uh, niet te veel file had... is de jager inmiddels in Brussel aangekomen... met al die voorwaarden in zijn achterzak. Correspondent Tijn Sade volgt de bijeenkomst in Brussel. Tijn, als het goed is, is een uurtje geleden al een overleg begonnen... van collega's van de jager. Uh, wat voor uh, gezichten zag je naar binnen gaan? Ja, ze zijn inderdaad uh, vanaf vier uur allemaal hier uh, binnenkomen druppelen. Ze zijn allemaal al binnen en... Uh, Tien seconden geleden ongeveer kwam net onze minister de Jager binnen. Uh, hij wilde niet vooraf en nog praten, hij ging meteen naar binnen. Hij vermeed alle camera's en microfoons. Hij had dus inderdaad een flink oponderhoud onderweg. Hij uh, is als laatste nu naar binnen. Maar hij is natuurlijk toch ook wel een van de sleutelfiguren hier aan tafel. Want uh, behalve Nederland en ook natuurlijk Duitsland zijn uh, heel fel in dit uh, hele debat. De Jager is, uh, nou, zoals we net gehoord hebben, natuurlijk met de ferme boodschap hier naar Brussel gekomen. Uh, 20 à 30 procent dus van een eventuele vervolglening, die weer in de tientallen miljarden zal gaan lopen. Er worden zelfs bedragen van 80 miljard genoemd. Maar Daarvan moet dus zo'n 25 procent voor rekening van de privésector komen. Nou, en daar, dat is nu het onderwerp van het gesprek hier achter mij in het Europese raadsgebouw. Wat, wat is jouw inschatting? Zullen de andere landen daarmee akkoord gaan met die voorwaarden? Nou, ik denk dat, uh, dat uh, alle landen sowieso heel graag een akkoord willen bereiken over een oplossing. Maar er liggen een aantal oplossingen op tafel en werkelijk niemand heeft, het, heeft een idee wat nou uitstekend is. Of goed gaat werken of op termijn gaat werken. Dat merkte wel bij de opvang van wat andere uh, ministers hier. Onder andere de Belgische minister van Financiën, Reinders. Die uh, was heel geruststellend. Die zei nee, we zijn echt absoluut uh, in conclaaf uh, met allerlei... ...banken en verzekeraars en pensioenfondsen, dus die privésector dus, die mee moet gaan doen. En een, akkoor, een akkoord hangt in de lucht. Ja, als je dan daarna weer met uh, wat uh, topbankiers hier in Brussel praat... ...en uh, wat analisten, onder andere van ING, die zeggen dat is alleen maar lippendienst aan de politici. Want die politici moeten in een land als Nederland en Duitsland de kiezers geruststellen dat het allemaal wel goed komt... Maar uh, dat soort bankanalisten die zeggen het is alleen maar voor de binnen En het is tijd kopen. Dus het is absoluut nog geen gelopen race. Afwachten voor jou, Tijn Zadé. En over deelname van die banken en pensioenfondsen, hoe realistisch dat is... horen we na half zes de Nederlandse bank. Ambassadepersoneel dat staakt, dat gebeurt niet zo vaak. Maar vanmiddag wel, dat zo direct. Dan ook aandacht voor de problemen in Den Bosch met de treinen. Andere verkeersinformatie, John Sohoka. Op de weg is het minder druk dan gebruikelijk. In totaal 112 kilometer file. Twee opvallende files door ongelukken. Op de A1 Apeldoorn en Hengelo. Bij Deventer Oost een drie kilometer. Op de A7 Heerenveen richting Groningen. Voor knoop Julianaplein 3 kilometer. Daar is een aanrijding gebeurd met twee auto's en een camper. En bij knop Julianaplein zijn twee rijstoken afgesloten. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carrasso en Tim Overdik. Van de weg dus naar het spoor. Stilstaande treinen en treinreizigers die bossenbollen zijn gaan eten... Om... Om de tijd te doden. Dat was het beeld een half uur geleden op het treinstation van Den Bosch. Vanwege een te doen bovenleiding. tegen Verbrugge op het station rijden die eerste treinen weer zoals de NRS meldt? Ja hoor, de eerste treinen die rijden weer. Sinds nu uur of vijf is het treinverkeer weer hervat. En op dit moment zal ik niet zeggen dat alles keurig volgens het spoorboekje gaat. Maar iedereen die hier het station wil verlaten hoeft niet dat per bus te doen maar kan dat met de trein. En dat was de hele middag wel anders, want door een te dunne bovenleiding, daar hadden we nog nooit van gehoord, kon er geen treinverkeer plaatsvinden richting Utrecht en ook niet richting Oost-Nijmegen. Nou, dat heeft ervoor gezorgd dat heel veel mensen vertragingen, flinke vertragingen hebben opgelopen vandaag. En iedereen zal ook die nu nog bereist wel iets later thuiskomen. Ja, een te dunne bovenleiding. Het was uh, in Den Bosch-Noord, hier even buiten het station, dat ze dat bij een controle vaststelden. We weten nog steeds niet echt wat dat precies uh, betekent en hoe dat kan. Maar men vond het in ieder geval te gevaarlijk om over dat spoor met die bovenleiding treinen te laten rijden vanmiddag. Maakt me toch erg nieuwsgierig naar wat dat dan is. De, een te dunne bovenleiding. Zoek het voor ons uit Theo. Dankjewel. Een opmerkelijke staking vanmiddag in Den Haag. Het personeel van de Marokkaanse ambassade in de Hofstad ging namelijk in staking. Roel Pauw was daarbij, samen met Marieke Manschot van FNV. Deze mensen werken er allemaal, die hier op de stoep in het zonnetje zitten. Goeiedag om te staken. En wat hebben ze nou allemaal tegen hun baas gezegd? We zijn even lunchen? Nee, er is uh, heel netjes volgens het Nederlands stakingsrecht een aanzegging gedaan. Dus uh, de ambassadeur is er op de hoogte van, uh, van deze staking. De ambassadeur weet ook precies wie eraan hebben deelgenomen. En wie die eventueel het ontslag kan aanzeggen. Ja, dat klopt. Maar het is nog steeds als collectief. En we willen zoveel mogelijk proberen om er geen individuen uit te halen die persoonlijk aangepakt kunnen worden. Uh, ja, het is gewoon, gewoon kijken hoe dit zich ontwikkelt. Maar we willen het in ieder geval zo voorzichtig mogelijk uh, ja. inkleden. De demonstratie heeft ook wel iets gemoedelijks. Want als het spandoek van de Afakabo omhoog wordt geteeld... komt daar een uh, lunch onder vandaan. Een paar dozen met broodjes en blikjes drinken. En dan is de tekst te lezen. Lokaal personeel van de ambassade en de consulaten van Marokko in actie. En één personeelslid wil iets toelichten. Ja, uh, dus zoals ik al eerder uh, gezegd... Uh, zou ik geen uh, vragen beantwoorden. Niet inhoudelijk één. En we hebben gekozen om artikel, bankartikel nummer 1... om een krachtig zijn te geven aan de politiek. Om een vervolg te geven aan het debat dat de plaats heeft gevonden. Om eigenlijk de arbeidswet toe te passen. En deze hachelijke situatie te beëindigen. Dus dat was het. En als ik nou vraag wat dat inhoudt, die hachelijke situatie... kunt u daar dan toch iets over zeggen? dan uh, kunt u terecht bij uh, Marieke Massot. Ik kan het gewoon uh, in details uh, beantwoorden. Ja. Nou, bij deze dan. Wat is er mis op de ambassade en de consulaten... Uh, nou eigenlijk wordt het uh, Nederlands arbeidsrecht niet erbiedigd. Mensen hebben sowieso geen CAO, geen pensioen. Uh, ze worden minimum, vaak minimumloon betaald of wel onderbetaald. Uh, krijgen ook vaak de uren niet betaald die ze hebben gewerkt. Uh, onterecht ontslag. Uh, ja goed, allemaal zaken bij elkaar uh, die mensen toch wel uh, financieel in de problemen brengt. En ze kunnen heel slecht hun, uh, hun recht halen. Ja, want bij wie moet je zijn? Moet je zijn bij de Nederlandse rechter? Moet je zijn bij het ministerie van Buitenlandse Zaken? Bij de ambassadeur? Bij de koning van Marokko, voor mijn part? Nou, je zou bijna zeggen bij allen. <laughs> uh, om je gelijk te krijgen. Maar in principe is het natuurlijk het eerste de Nederlandse rechter aan uh, zet. Uh, die doet dat ook in deze gevallen wel. En daar komt ook altijd een vonnis uit. Maar dat vonnis kan niet worden uitgevoerd, dan wel afgedwongen bij de ambassade. Maar nou ja, goed, dan moet je gaan kijken of je nog andere wegen hebt uh, te bewandelen. En dan kijk je meer naar, nou goed, hoe kan je samenwerken met buitenlandse zaken hier in, uh, in Nederland. Roosentaal heeft ook een aantal toezeggingen gedaan. Dus daar wachten wij ook op. Het is maar een dingetje, deze demonstratie. Ja, maar wel een belangrijk dingetje. En we hopen natuurlijk uiteindelijk ook dat hierdoor ook andere personeel van andere ambassades zich ook gesterkt voelen. Want daar Om... is het ook mis? Ja, is het ook mis. Ja, goed, niet op alle ambassades. En het zal ook wel uh, in gradatie zijn. Zullen de misstanden zich voordoen? Van hoeveel ambassades en consulaten weet u dat er dingen mis zijn? Nou, ik denk dat bij elkaar een stuk of 10, 12 uh, uh, daarvan weet. En dat varieert in ieder geval van allemaal. Geen arbeidsvoorwaarden, geen pensioen. Uh, vaak ook onderbetaald. Je bent gewoon de goedkope kracht. De problemen van de medewerkers op ambassades in Den Haag. Een verslag van Rolbouw. Rosmalen, daar vindt het grastennis plaats. Marcelle Mesker. Staat Robin Haas al op de baan daar? Ja, die is uh, uitstekend begonnen. Hij uh, speelt tegen de Duitser Misha Zverev. En het staat al drie. 0 voor Robin Haas. Hij staat dus met een breek voor. Op papier is hij ook de sterkere. Hij is de nummer 58 van de wereld. Nummer 1 ook uh, van Nederland. Een heeft die valt net buiten de top 100. Voor Haas is het uh, de vijfde keer dat hij meedoet uh, in Rosmalen. Eén keer haalde hij de tweede ronde. En wie weet wat hij uh, dit jaar kan neerzetten. Vaak is dit toernooi voor Nederlanders wel een kans... om hier wat punten te halen en ver te komen. We zagen eerder vandaag Jesse Hoetagalung winnen van de Duitse Reister... Kiki Bertens, de jonge Nederlandse wildcard, ah, 13, zij uh, verloor in haar partij tegen de Italiaanse Errani, en we zagen natuurlijk de grote verrassing: Kim Clijsters, als eerste geplaatste Belgische, verliezen van de Italiaanse Obrandi in twee sets notenbenen, 7-6, 6-4. En dan kan ik misschien nog even vertellen hoe het op Wimmeren is gegaan. Ja, want er zijn de... al kwalificaties, hè? Nu. Ja, ja, ja. Hoe doen de Nederlanders we... daar? Ja, zagen we Oranjka Rus hier nog op het centenkort? Verliezen van Sova. Redelijke partij. Nou ja, dan verliest ze hier in de eerste ronde. Maar kon nog net op tijd afreizen naar Wimbledon. Speelt daar vandaag tegen de Française Sanchez. En die partij wint ze gewoon. Dus uh, zij zet op zich haar goede vorm van de laatste maanden door. Michaela Krajicek daarentegen. Zij verloor in de eerste ronde van de Russin Savinic met twee keer 6-4. En ja, dan denk ik toch nog terug aan 2007. Toen stond Krajicek in de kwartfinale, maar dat uh, is heel lang geleden. Dus eenmalig succes uh, dus voor Rus op wimmelen in de kwalificatie. Houd in de gaten in Londen en in Rosmalen. Marcela Mesker ziet het allemaal. FNV-bondgenoten heeft vandaag een alternatief pensioenplan gepresenteerd. En zoals al duidelijk was, staat deze grootste FNV-bond niet achter het akkoord dat vorige week is gesloten met de werkgevers. Henk van der Kolk is voorzitter van bondgenoten. Goedemiddag. Meneer van der Kolk, kunt u me horen? Ja, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, nu dus een, een, een eigen plan. Waarin ja, wijkt... ik hoor u uitstekend zelfs. Oh, goedemiddag. Gelukkig. Goedemiddag, ja. Wa waarin wijkt uw plan af van dat plan van Jongerius? Het akkoord van Jongerius, om het zo maar even te noemen. Nou, het meest essentiële is dat wij vinden dat uh, pensioenen ook in de toekomst uh, uh, zeker moeten zijn. Dat is geen absolute zekerheid. En dat betekent dat wij vinden dat alle pensioenfondsen dat die een buffer moeten hebben van 20%. Dat betekent dat je extra geld in kas hebt om aan je verplichtingen te voldoen. Zodat als het eens dus even weer wat tegenvalt, het niet meteen betekent dat uh, je uitkering gekort wordt. En hoe kunt u uh, de zekerheid voor, voor de leden garanderen voor de toekomst? Nou, Je garandeert geen absolute zekerheid, want in dat opzicht is de situatie ook veranderd. Er is ook in de toekomst ook bij ons onzekerheid, maar er is ook wel in ieder geval een voldoende zekerheid dat wat mensen nu sparen voor hun pensioen ook straks uitgekeerd wordt. En zoals ik al zei, dat betekent dat wij een buffer opbouwen van 20%. Dat willen we centraal regelen, dus niet dat het elk pensioenfonds de vrijheid heeft om dat zelf te doen, want dan kan het betekenen... Dat er pensioenfondsen zijn die dat niet doen, die meteen elke euro gaan uitbetalen. Ja, als het dan eens tegen zit, dan betekent dat dat deelnemers meteen gekort worden. Nee, we willen voor elk fonds dat er in ieder geval een buffer is van 20%. Daar moet je ook voor sparen. Dat moet overigens ook met werkgevers en dat is het tweede punt. Wij willen in ieder geval er ook werkgevers in de toekomst dat die blijven meebetalen in goede tijden, maar ook in slechte tijden, voor een eerlijk pensioen. En kom je dan, wij schakelen even over op de telefoon trouwens, want er zit te veel vertraging op de lijn, maar kom je dan uiteindelijk toch niet met uw plan op een lager pensioen uit voor de mensen? Wilt u de vraag nog een keer herhalen? Ja, nee, begrijp ik. Kom je dan uh, met uw plan en, en dus de extra uh, buffers niet uit op een, op een lager pensioen uiteindelijk? Nee, in tegendeel. Uh, er zijn ook allerlei rekensommen al gemaakt. En daar blijkt op langere termijn, en pensioen is een zaak van de langere termijn, dat we uiteindelijk dan beter uitkomen. En dat is ook vooral voor jongeren ongelooflijk belangrijk... Want zij zijn degene voor wie we dit ook mede doen. Uh, uiteraard ook voor de ouderen. Maar zoals ik al zei, van, uiteindelijk op termijn is het de beste zekerheid met ons plan... dat het ook straks tot een prima pensioen leidt. Nu ligt er een akkoord. Wat is uw strategie? Wilt u hiermee zoveel mogelijk leden van FNV-bonden tegen dat akkoord van Jongerius laten stemmen? Nou, We willen vooral uh, niet, uh, dat leden uh, zich realiseren dat als ze voor dit akkoord stemmen omdat dit iets is wat gewoon in hun eigen nadeel is. Natuurlijk is het zo dat wij proberen zoveel mogelijk leden, maar niet alleen leden, ook niet leden, duidelijk te maken van dat dit gewoon geen goed pensioenakkoord is. Dat beogen wij de komende weken en daar zullen we ook mee doorgaan, zolang dat kan en zolang er ook in nodig is, overigens. Het gaat niet alleen om ons pensioen, het gaat ook over de AOW. Dat is de basis van ons pensioen. Ja, en daarvoor geldt dat er ook een heel slecht plan ligt. Het komt erop neer dat mensen straks, als de pensioenleeftijd omhoog gaat... en ze willen toch op een 65ste eruit, ja, dat er in ieder geval fors ingeleverd wordt. Dat kan oplopen tussen de 5 en 10 procent van een AOW-uitkering. Ja, en dat was niet de afspraak die wij vorig jaar gemaakt hebben... En ook op dat punt zullen de plannen echt aangepast moeten worden... Eh, om uiteindelijk te zorgen voor een goed pensioen... met name voor de lage betaalde, een pensioen dat zeker is en wat ook eerlijk is. En gaan uw leden meedoen aan een referendum over dat akkoord van Jongerius? Nou, wij zullen in ieder geval als bestuur aan ons parlement voorleggen... om toch mee te doen aan een referendum. Omdat tenslotte dit ook echt gaat over het pensioen van hun ieder, Dus ook zeker onze leden. Wij hopen ook echt dat die in ieder geval enthousiast daaraan meedoen. Um, en dan, maar, dan tegenstemmen. Het parlement het parlement, het parlement het parlement, zal in ieder geval moeten beslissen uh, van of dit referendum ook gehouden wordt. Want zij gaan erover. Ja, en dan hopen wij uiteraard uh, dat de leden ons advies zullen opvolgen. Maar goed, uh, dat is aan hen. En stel nou dat het wordt uh, verworpen, hè? Het, het akkoord van Jongerius. Vindt u dan dat zij kan aanblijven met, met zoveel tegenstand? Nou ja, ik heb al eerder gezegd... Van, ik vind gezegd, uh, op dit moment volstrekt niet opportun... om een discussie te voeren over personen. Het gaat om de inhoud. Ik wil altijd de bal blijven spelen. Dat is nu ook. Uh, dus met andere woorden, wat mij betreft... is volstrekt niet een discussie aan de orde over het leiderschap van de FNV. Het moet gewoon nu gaan over de inhoud, laten we eerst dat goed, goed, goed doen met elkaar, stevige discussie. Maar de, de inhoud, uh, meneer Van der Kolk, de inhoud is natuurlijk wel gekoppeld aan een persoon, want de persoon stippelt beleid uit en sluit akkoorden. Kan je het toch niet zomaar uit elkaar halen? Nee, dat laatste is natuurlijk inderdaad correct, maar het komt natuurlijk wel vaker voor in vakbondsland dat onderhandelaars akkoorden sluiten en dat vervolgens de leden zeggen, ja, het is niet goed genoeg, ga maar weer terug naar de onderhandelingstafel, dat is gebruikelijk. En dan wil ik niet zeggen dat in die situaties dan automatisch de onderhandelaar maar moet vertrekken, en dat lijkt me eerlijk gezegd in dit geval ook niet zo. Eerste discussie over de inhoud, dat is belangrijk. Het gaat ergens om, dat ontken ik niet. Het is uitermate relevant voor ons, voor de toekomst van ons allen. Dus uiteindelijk uh, zal dat ook bepalen wat er daarna gaat gebeuren. Maar dat is voor nu in ieder geval geen issue. U hoopt in ieder geval dat zij terug moet naar de onderhandelingstafel. Meneer Van der Kolk, ik dank u wel. Graag gedaan. Dag. Dag.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 President Zuma van Zuid-Afrika heeft scherpe kritiek op de NAVO. Die maakt misbruik van de VN-resolutie over Libië, zegt hij. Onder het mon van burgerbescherming probeert de NAVO namelijk regimeverandering door te voeren en politieke moorden te plegen. En de treinenloop rond Den bos is vanmiddag plotseling stilgelegd omdat de bovenleiding er te dun is en zou kunnen breken. Dat bleek bij een inspectie. Hoe het kan dat de bovenleiding zo verzwakt was, is niet duidelijk. En naar verwachting rijden de treinen over een half uurtje weer min of meer normaal. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Hier is Erwin Krol. Het is prachtig weer. Alleen in het zuidoosten is de bewolking wat dikker. Er is nog een theoretische kans op een bui. Maar ik denk niet dat het veel zal voorstellen. Vanavond en vannacht klaart het verder op. Hier en daar ontstaat een misbank. Het wordt een graad of 10, lokaal 8. Morgenochtend begint met zon. Dan krijgen we stapelwolken en zon. En in de middag neemt de bewolking verder toe. Dan kunnen er vooral in het midden- en het zuidoosten van het land een paar buien vallen. En het is warm. Het waait niet hard. Het wordt van zee tot diep land. Inwaarts zo'n 20 tot 24 graden. En dat is heel anders dan de rest van de week. Want donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag is het overwegend bewolkt. Van tijd tot tijd regent het. Geleidelijk aan wordt het koeler. En op de zondag hebben we slechts 17 graden en het waait het hard. En verder durf ik niet te gaan. En dit is de ANWW-verkeersinformatie. Het is een minder drukke avondspits. 160 kilometer staat er. Normaal gesproken zouden er 225 kilometer moeten staan. Bij bijzonderheden weer op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. 3 kilometer bij Deventer-Oost een ongeluk. En ook op de A7 Heerenveen richting Groningen is een ongeluk gebeurd bij Klopend Julianenplein. Daar zijn twee auto's en een camper bij betrokken. en Er staat 4 kilometer en er zijn twee rijstoken dicht. Een stuk drukkerder allemaal op de A13 naar Rotterdam. 12 kilometer tussen Knoopend Ibenburg en Knoopend klein En dat geldt ook voor de A50 Arnhem naar Os. Daar staat dus Renken en Knoopend Ewijk 8 kilometer. Sparen in eigen hand via westlandutrechtbank.nl De SpaarOnline-rekening is dé spaarrekening met een toprente van 2,7 Waarbij je kosteloos kan opnemen waar en wanneer u dat wilt. Flexibel en zonder minimale inleg.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 7, over half 6 heeft het laatste uur geslagen voor Ruud Guddeldt als voetbaltrainer in Tsjechenië. Hij speelde met zijn club Terek Grosny tegen het ook al laaggeklasseerde Perm. Van tevoren was duidelijk, hij moest die wedstrijd winnen om ontslag te voorkomen. Kiesje Hekster, onze correspondent heeft de wedstrijd gevolgd. Het laatste fluitsignaal heeft geklonken. En wat is de uitslag? Klopt, het laatste signaal heeft een paar minuten geleden geklonk. En ik zal jullie niet langer in spanning houden. Maar in de allerlaatste minuut scoorde Perm En dat betekent dat Ruud Gullit inderdaad terug naar Amsterdam kan vliegen vanavond. Hij wordt ontslagen als trainer van Terek Rosny. Dat heeft de president van uh, Tsjetjenië, die ook voorzitter is van Terek Rosny, gisteravond laten weten. En hij is een man die zich in dit soort opzichten altijd aan zijn woord houdt. Einde van de voetbalcarrière van Ruud Gullit als trainer van Terek Rosny. Terwijl hij nog helemaal niet zo lang bezig was. Klopt, in januari werd bekend dat Gullit naar Krosny zou komen. De competitie is hier pas in maart begonnen. Dus Ruud Gullit is nu drie maanden bezig. Hey, dit was zijn dertiende wedstrijd. En voor de statistieken, hij heeft daarvan drie wedstrijden gewonnen. Zes verloren. Nee, ik zeg het verkeerd. Hij heeft er drie gewonnen. Drie, verlo drie verloren en zes wedstrijden gelijk gespeeld. En daarmee kwam hij terecht op een twaalfde plaats. Een veertiende plek, moet ik zeggen. Alweer fout van de zestien teams... Die die de uh, Russische voetbalcompetitie kent. En dat was uh, nog lager dan de club vorig jaar eindigde. Terwijl Ramzan Kadirov juist van Gullit had verwacht... dat hij bij de eerste vijf zou gaan eindigen... zodat ze Europees voetbal konden gaan spelen. Nou, dat was denk ik sowieso altijd al wel een beetje hoog gegrepen. Ook heeft hij maar heel korte tijd gekregen, drie maanden. Maar goed, uh, het is onverbiddelijk het... Uh, de, de, de, de, de, de, Twaalf wedstrijden kies je. Ik ga ja? niet meer uit. Nee, geef niet, ik heb een beetje meegeteld. Twaalf wedstrijden in een competitie die 30 speelronden telt. Dat is wel heel erg vroeg ja. in het seizoen. Zijn er echt de, de prestaties op het veld of zijn het ook uitspraken van Gullet waardoor hij zo weer nauw heeft gezeten? Nou, ik denk dat het aan de ene kant zeker de sportieve prestaties zijn... die inderdaad heel erg tegenvielen. Aan de andere kant zei ik net ook al... wat kan je verwachten van een club die uh, vorig jaar ook ergens onderaan... in de regionen eindigde van die Russische competitie. Maar ik denk wat zeker ook heeft uh, meegespeeld... is dat Gullit zich in een aantal interviews niet al te positief heeft uitgelaten... over Ramzan Kadyrov, zijn baas dus, degene die hem ook betaalt... voor de president van Tsjetjenië. Hij is, het is niet zo dat hij heel negatief over Kadyrov heeft zich heeft uitgelaten. Maar hij heeft geprobeerd om een beetje afstand van Kadirov te nemen. Kadirov die natuurlijk bekend staat als een medogeloos leider van deze uh, Russische deelrepubliek, die door mensenrechtenorganisaties rechtstreeks in verband wordt uh, gebracht met verdwijningen en moorden. Nou ja, er was natuurlijk heel veel kritiek toe. Ruud Gullit. begon als trainer van uh, Grozny. Daar heeft hij zich misschien wat van aangetrokken. Hij heeft dus geprobeerd wat afstand te nemen van Kadirov. En als er één ding is uh, wat ze in Tietjene helemaal niet kunnen waarderen, dan is het dat wel. Daar geldt loyaliteit voor alles. En ik denk dus ook zeker dat dat heeft meegespeeld... in het feit dat Ramzan Kadirov gewoon genoeg heeft gekregen... van Ruud Gullit, zo snel al. Over en uit voor Ruud Gullit. Kiesjaar, dank je ja, Gullit zou in de ogen van Kadirov vooral bezig zijn geweest... met bezoek aan disco- en nachtclub. Dat stond in een verklaring van de club die gisteravond werd gepubliceerd. Kan dat een beetje in Tsitsenië? Volkskrant-correspondent Arnoud Brouwers komt daar vaak, regelmatig. Arnoud, kan je een beetje uitgaan in Tsitsenië? Um, nou, dat, uh, dat valt wel tegen eigenlijk. Uh, en dat is ook een van de dingen die uh, Gullit uh, heeft gezegd in een interview onlangs. Uh, dat hij weinig vrienden <coughs> kan ontvangen in Tsjetsjenië, omdat er bijvoorbeeld geen alcohol wordt geschonken... en omdat je er weinig kunt doen en omdat ze met niemand kunnen praten. Uh, maar dat is natuurlijk omdat iedereen Russisch praat. Uh, maar die uitspraken die zijn door de, de clubleiding... en vooral Ramsan Kadirov blijkbaar uitgelegd als een, een belediging aan uh, Tsjetsjenië. Uh, en dat komt hem nu, uh, of tenminste, die huidsvaken komen hem nu mede op uh, ontslag te staan. Want hij uh, haalt er een situatie bij waar hij waar in een disco was, in een nachtclub, in plaats van op het trainingsveld. Um, als je nou kijkt naar de hoofdstad Grozny, uh, zijn er veel disco's? Uh, nee, die, die zijn er niet. Uh, wel kun je er uh, lekker koffie drinken uh, en je kunt er s'avonds een potje biljart spelen, tenminste als je een man bent. Uh, vrouwen moeten natuurlijk gewoon thuis blijven. Uh, en, en voor het gezin zorgen. Uh, maar echt goed uitgaan kan je er niet. Maar dan moet ik zeggen dat Gullet de meeste tijd ook helemaal niet in Grozny uh, aanwezig is. Het elftal train in Kislavotsk, dat is ergens anders op de Caucasus, dat is een kuurhoord. Uh, en daar zijn natuurlijk wel mogelijkheden om iets te drinken. En is bekend of Gullet daar vaak naartoe ging? Of was het puur zijn klacht over dat er niet zoveel te beleven is, uh, waardoor hij dat nou, verwijt ik, krijgt? Uh, ik moet ik specialiseer me niet in de handel en wandel van Gullit na de training... Uh, maar je kunt in Kieslakopsk uitgaan, ja. Uh, maar ik heb niet het gevoel dat dit echt de doorslaggevende reden is... dat hij uh, niet moet vertrekken. Nee, en, en, en die klacht van hem over gebrek aan alcohol, klopt dat? Uh, ja, dat is ook eigenlijk wel grappig. In, die, in de verklaring van de, van de club staat precies uitgelegd... dat inderdaad uh, Tsjetsjenië uh, een heel fatsoenlijk uh, republiek is... En niet uh, zo'n wat van alcohol en, en drugs, zoals Nederland en de rest van Europa, staat er letterlijk. Hm. Uh, dus het is gewoon een hele nette republiek waar inderdaad alcohol alleen maar op bepaalde plekken onder licentie verkrijgbaar is. Nou ja. uh, dus uh, in die verklaring richting Gullit hebben ze hem wel wat, uh, wat zout in de wonden gevreven, moet ik zeggen. Ja, en, en um, is de samenvatting dan dat Gullit de trots van uh, deze nette republiek gekrenkt heeft? <laughs> Uh, ik denk dat hij vooral de trots van uh, de, deze niet zo uh, nette uh, leider van deze Republiek gekrenkt heeft. En uh, ja, dat is natuurlijk waar hij zich uh, een aantal maanden uh, met deze man heeft ingelaten. krijgt hij nu de rekening gepresenteerd. En dan mag hij blij zijn als hij vanavond nog veilig het land verlaat, of niet? Ik denk dat dat allemaal wel goed komt hoor. Oh, nou. <laughs> uh, dat, dat is het voordeel wat Gullit heeft de, uh, van uh, minder bekende mensen... ...die in dat gebied de navaring komen met Kadiros. Arnoud Brouwers, dank voor jouw uh, verhaal over Tsjechenië. Dag. Verkeer op de Nederlandse Wegen, Josse Hoek, hebben we daar de drukke avondspits, in totaal 135 kilometer. Dat is ruim 65 kilometer minder dan gebruikelijk. En de meeste files op dit moment zijn in de regio Utrecht. En één opvallende file door een ongeluk op de AZB-RV richting Groningen. Er staat voor Knopend Julianenplein 4 kilometer. Bij dat ongeluk zijn twee auto's en een camper betrokken. En bij Knopend Julianaplein zijn daardoor twee rijstoken afgesloten. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carasso en Tim Overdik. U hoorde vorige uur al over de plannen van minister Schultz van Hagen van Verkeer. In de ontwerpstructuurvisie die ze vanmiddag presenteerden staan een hoop plannen. En die vallen niet bij iedereen in goede aarde. Een van die plannen is om de regio's meer bewegingsvrijheid te geven als het gaat om ruimtelijke ordening. Voor de milieuorganisaties is dit een slechte ontwikkeling. Een discussie met Tjerk Wagenaar, directeur van Natuur en Milieu. En VVD-Kamerlid Johan Houwers. Om met u te beginnen met Tjerk Wagenaar van Natuur en Milieu. Wat is een mis ja, met... Goedemiddag. Goedemiddag, met de gemeente om hen meer zeggenschap te geven over het indelen van hun eigen ruimte? Um, wat daar mis in is, is dat wij van mening zijn dat uh, de groene ruimte in Nederland een, een nationaal belang is. En ik vind dat dat ook door het kabinet uh, in voldoende mate beschermd moet worden. Uh, we hebben een aantal voorbeelden in de praktijk al gehad waarbij uh, op gemeentelijk niveau afwegingen gemaakt worden. Moet er een bedrijventerrein uh, wel of niet bijkomen? En dat dat uh, duidelijk ten nadele gaat van het mooie natuurschool wat heel veel burgers uh, uh, ja, enorm waarderen. En maar waar bent u dan werkelijk dit... bang voor als u toch ook mag ervan te stellen dat die inwoners in gemeenten weten, samen met hun bestuurders, hoe belangrijk natuur is voor hen? Uh, ik ben niet zeg maar, expliciet bang ervoor. Ik denk alleen dat ieder maakt op zijn eigen niveau afwegingen. En op het moment dat het het belang is van een kleine gemeenschap om daar een bedrijventerrein te doen... of een uitbreiding van een woonwijk te doen... dan zou dat wel eens in het belang van Nederland kunnen zijn dat dat niet het geval is. Ja. Ik, ik, ik waarschijnlijk dat u ook wel de verhalen heeft gehoord van uh, de mensen die de afgelopen Pinksterdagen... weer heerlijk genoten hebben van mooie wandelingen ergens in de natuur. Ja, dan zou je toch niet moeten hebben dat ineens dat mooie natuurschoon voor een gedeelte opgeofferd wordt... omdat de lokale belangen groter zijn dan dit, dit mooie natuurschoon. Johan Houwers van de VVD, goedemiddag. Goedemiddag. Is die vrees misplaatst? Ik denk dat uh, de gemeentes en de provincies ook belangrijk zijn aan natuur... en uh, wat dat betreft dus ook juist die afweging heel goed kunnen maken... Uh, vooral ook met de uh, provinciale en lokale kennis... en de wetenschap dat Nederland uh, wat dat betreft uh, op verschillende plekken uh, verschillende belangen kent... Uh, ben ik daar niet zo bang voor. Nee, want nu het Rijk zich meer zal gaan richten op die ruimtelijke belangen... van nationale en internationale betekenis tegelijkertijd... vergeet men dan ook, ook goed te letten op de regio's? Nee, dat uh, vergeten we niet. Uh, we geven die regio's geven we gewoon het vertrouwen dat betekent dat we beslissingsruimte dichter bij de burgers brengen. En dat betekent dat, dat wordt het kabinet al eerder is gezegd, je gaat erover of je gaat er niet over, dat we dat nu in praktijk brengen. Is dat een goed argument, meneer Wagenaar, van Natuur en Milieu? Dat betekent uh, wellicht dat er geen ellenlange procedures meer zullen volgen? Uh, op zich het uh, niet hebben van lange procedures vind ik een goed argument. En ook het argument uh, leg de dingen bij de burgers zo dicht mogelijk qua besluitvorming. Alleen net zo goed als in de notitie uh, veel aandacht gesproken wordt over economische belangen die nationaal georganiseerd moeten worden, vinden wij ook dat uh, met name het, uh, het groene ruimtestuk een uh, nationaal belang is, dus ook op nationaal niveau uh, beschermd moet worden. Dus kijk naar een ander punt. Uh, meer asfalt is ook een van de plannen van de minister. Wat is, ja, het is een beetje een open deur, maar wat is daarop tegen volgens u? Uh, daar ben ik uh, in zover op tegen, omdat het gewoon niet nodig is. Kijk, waarom hebben we asfalt nodig? Dat is uh, voor de bereikbaarheid. En, waarom, en asfalt zouden we ook meer nodig hebben in de argumentatie van het kabinet om files te bestrijden. Maar er zijn uh, tig andere manieren om uh, files te voorkomen. Uh, waarschijnlijk dat u op de hoogte bent van ook alle plannen met het nieuwe werken. Dus laten we gewoon veel meer thuiswerken en op andere plaatsen werken... waardoor er gewoon al die mobiliteit niet nodig is. Want Johan Houwers van de VVD... van 2 en 2 naar 2 en 3 rijstrook op de snelweg. Zal dat echt zoveel uitmaken? Ja, wij denken echt dat uh, dat, dat uitmaakt. Uh, we hebben gewoon 16% minder files op dit moment. Dus we kunnen vaststellen dat asfalt helpt. En het komt niet alleen omdat er een economische recessie is... maar we zijn echt van mening dat er een keerpunt is... En uh, dat betekent op die manier dat wat ons betreft dat dus inderdaad helpt. En we denken dat het erg belangrijk is dat de stijgende mobiliteit, dat die gefaciliteerd wordt, dat er dus ruimte voor komt. En dat is belangrijk voor de stedelijke regio's, maar dat is ook belangrijk voor de verbindingen met Duitsland en België. Maar ligt het dan wel voor de hand dat alle geluids- en milieunormen opnieuw moeten worden bekeken... nu er dus bredere en dus drukkere snelwegen gaan komen? Kijk, we houden dus natuurlijk aan de regels die we zelf stellen... Uh, maar wat we belangrijk vinden is dat die, uh, die mobiliteit dat die op een goede manier mogelijk wordt gemaakt. En mensen willen gewoon meer kunnen bewegen. Uh, dat is ook belangrijk. Dat is ook goed voor de economische ontwikkeling. En we denken dat dat uh, een perfecte oplossing is. En we zien ook dat het helpt. Tjerk Wagenaar van Natuur en Milieu. Die geluids- en milieunormen, moeten die nu worden bekeken. Uh, die moeten sowieso bekeken worden. Uh, en wij hebben ook heel sterk de indruk dat uh, wanneer dit soort plannen doorgaan... dat we zeg maar, de normen die we met z'n allen uh, afgesproken hebben... in nationaal, maar ook in Europees verband... dat we die in alle waarschijnlijkheid niet gaan halen... op het moment dat we grootschalig uh, allerlei uitbreidingsplannen gaan plaatsvinden. En nogmaals, de vraag is elke keer, is het echt allemaal nodig? Dat en is, ik ja. denk dat deze uitbreidingen niet nodig zijn. Want, meneer Hauwers van de VVD wat wil u zeggen? Ja, wij vinden dus dat die uitdrukkelijk wel uh, nodig zijn... Uh, en uh, ja, wij kunnen alleen maar zeggen dat uh, wij uh, het heel belangrijk vinden... dat die mobiliteit wel uh, goed gefaciliteerd wordt. Dat er inderdaad wel meer asfalt komt. En omdat uh, die mobiliteit zo belangrijk is voor onze economische ontwikkeling... Uh, vinden we dat zeker het, het uh, aanleggen waard. Dat is het laatste woord voor Jan Houwers van de VVD in de Tweede Kamer. Maar het laatste woord is hier ongetwijfeld nog niet over gesproken. Ik dank u hartelijk ook, Jerk Wagenaar, directeur van Natuur en Milieu. Heel graag gedaan. Goedemiddag. We gaan naar Ro Rosmalen. Hoe gaat het met Robin Hazen? Marcella Meesker? Het gaat heel erg goed. Hij won de eerste set met 6-3. Uh, voorover de 1-servicebreak. En hij leidt nu alweer met 2-0 in de tweede set. Dus het gaat snel en het gaat goed. 14-0. Marcella Meesker. Europese banken en pensioenfondsen kunnen alleen vrijwillig meewerken... aan het oplossen van de Griekse schuldencrisis. Dat zegt Lex Hoogduin, vertrekkend directielid van de Nederlandse Bank. Hij reageert ermee op de oproep van minister Jager van Financiën. Die vindt dat naast de Europese overheden... ook beleggers moeten blijven investeren in Griekenland. Maar de grootste opdracht ligt toch bij de Grieken zelf, zegt Hoogduin. Het allerbelangrijkste voor het oplossen van het probleem... is dat de Grieken zelf een heel fors bezuinigingspakket uh, doorvoeren... om die schuld houdbaar te maken om het tekort terug te dringen. Dat kan niet in één jaar. Dat betekent dat ze in de tussentijd... kunnen ze niet gewoon normaal geld uh, op de kapitaalmarkt uh, lenen. Die toegang die, die is nog een aantal jaren uh, weg. Dus moeten betekent, ze bij, ons, dus, nu, he, bij de overheden, bij de Europese collega's aankloppen. Dat betekent dat er 85 miljard naar raming op dit moment uh, gefinancierd moet, uh, moet worden. Het idee is om de private sector daar in ieder geval bij te betrekken... door van die 85 miljard 30 miljard in privatiseringen te laten, te laten neerslaan. Dat betekent dus, he, dus, dus uh, staatsbedrijven verkopen. Dus dat, dat pensioenfondsen en banken en gewoon beleggers in bijvoorbeeld de Griekse spoorwegen gaan we zitten? Bijvoorbeeld. En daar, daarvan wordt in het programma dat voor ligt, aangenomen door iedereen... Dat, dat dat bedrag ook beschikbaar komt. En dat betekent dus dat voor die 30 miljard de private sector moet meedoen. Dan hou je nog 55 miljard hou je over. En die moet verdeeld worden tussen het IMF, de Europese overheden... en de private, private sector. En waar het nu om gaat is inderdaad de vraag van... Kunnen we daar de private sector in laten meedoen uh, en voor hoeveel? Ja, kunnen we of moeten we ze dwingen? Ik denk dat, uh, dat we ze niet moeten dwingen en, uh, omdat dat uh, allerlei risico's uh, uitlokt. Ik vind het begrijpelijk dat men zoekt naast die privatisering voor een nog verdergaande rol uh, voor de private uh, sector... Uh, maar er moeten moet wel een aantal dingen echt uh, aan voldaan zijn... om dat mogelijk te maken. Ten eerste is dat het vrijwillig, uh, vrijwillig is. Mm -hmm. uh, en verder moet het zo zijn dat door de vorm waarin dat uh, gegoten wordt... niet het faillissement van Griekenland wordt uitgelokt... Uh, of zogenaamde uh, credit events worden uh, getriggerd. Maar als je dus eigenlijk vraagt aan banken en aan pensioenfondsen... blijf vrijwillig nog met die uh, slechte leningen van de Griekse overheid zitten... Ja, een bank is een commerciële instelling. Ik kan me voorstellen dat zo'n bank zegt van ja, hallo, we willen er juist vanaf. Wat een bank uh, zegt, dat moet een, uh, een bank zeggen. Daar ga, ik, uh, daar ga ik niet over. Het enige wat ik zeg is dat als je de private sector betrekt, is dat je dan de private sector dat vrijwillig moet laten doen. Scheidend directslid van de Nederlandse bank. Lex Gogdaan in een gesprek met Peter van der Meerschout. Het NOS-Radio 1 Journaal Media Overzicht. De grenzeloze generatie wordt het in het reformatorisch dagblad genoemd. De jongeren die opgroeiden tussen 1986 en 1995. Ze groeiden op in een tijd met veel individuele vrijheden en met weinig grenzen. Het onderzoeksbureau Motifaction heeft onderzocht wat voor hun werknemers deze jongeren worden. De conclusie is dat ze verlangen naar gezag en autoriteit. De onderzoekers waarschuwen dat de jongeren van nu geen multitaskende Einsteiners zijn. Zoals veel politici en beleidsmakers nog steeds denken. Ze bruisen van positieve energie energie hebben niets met traditionele structuren, maar verlangen intussen wel naar expliciet gezag. De onderzoekers zien dat terug in het overwegend rechtse stemgedrag. Eerdere generaties jongeren stemden vooral progressief links. In Holland gaat volgens de energiehandelsblad proberen om de 360.000 euro terug te vorderen op vier voormalige bestuurders. De vier hebben dat bedrag ten onrechte gedeclareerd, zo bleek vorige week uit een rapport van de onderwijsinspectie. In totaal heeft het bestuur van in Holland bijna 9 ton verkwist, staartrekening daar zelfs graag had dat geld inhouden. De hogeschool heeft zijn adviezen te harte genomen... om de 360.000 euro aan onterechte declaraties... bij de oud-bestuursleden terug te halen. Het meeste moet worden terugbetaald door oud-voorzitter Elbers... en oud vicevoorzitter Labrière. Elbers heeft de bal inmiddels bij de Raad van Toezicht van in Holland gelegd... want die heeft de besluiten genomen over zijn beloning, de leaseauto... en de pensioenregeling, heeft hij per brief geantwoord. Maurice de Hond is woedend over de uitspraak van de Hoge Raad. Het hoogste rechtscollege oordeelde vandaag... dat het gerechtshof hem terecht heeft veroordeeld voor smaad. De Hond kreeg twee maanden voorwaardelijke... omdat hij bleef zeggen dat de Deventer moordzaak is gepleegd... door Michael de Jong, die bekend staat als de klusjesman. De Hoge Raad heeft tegen het advies van de advocaat-generaal... Toch bekrachtigd, twittert de hond. Verwacht er niets anders in Kazachstan aan de Rijn? Waarbij de hond verwijst naar een artikel op zijn website. De opiniepeiler stapt nu naar het Europese Hof in Straatsburg. De Friese kranten blikken terug op de fietselfstedentocht... die gisteren werd gereden. Het was een van de grimmigste edities van de laatste jaren. De voorspelde regen en harde wind was voor meer dan 2000 inschrijvers... een reden om maar helemaal niet te beginnen aan de fietstocht. Van 240 kilometer van Bolzwart naar Bolzwart. Een barretocht barre tocht werd het voor de overgebleven 13.000 deelnemers. Na een paar uur besloot de organisatie extra bezemwagens in te zetten... omdat er meer fietsers uitvielen dan normaal. Uiteindelijk haalden bijna duizend deelnemers de eindstreep niet. Maar er was natuurlijk ook vreugde, bijvoorbeeld van Rikus van Veen. Hij heeft er dankzij de Fiets Elfstedentocht zijn miljoenste kilometer als toerfietser zitten. En het Leeuwarden Courant heeft een bericht waar wij het vanmorgen ook over hadden. De Waddenvereniging die op zoek is naar vrijwilligers die zeegras willen zaaien. De sprieten die uiteraard onder water groeien moeten in de Waddenzee zorgen voor een betere leefomgeving voor de vissen door de afsluiting van de Zuiderzee en een plantenziekte... is de grassoort op de Nederlandse Wadden bijna helemaal verdwenen. Maar in het Duitse deel groeit het volop. Daarom gaat de Waddenvereniging daar in september oogsten. Vrijwilligers moeten het hier in de Waddenzee uitzetten. Tot zover het mediaoverzicht. Na zessen nog een half uur Radio 1 Journaal. Dan gaan we naar het Groningse Zoutkamp. Militairen die naar Coendoes gaan, politieagenten... die zijn daar bezig met een training. Ze zijn er geloof ik inmiddels mee klaar. We gaan eens even horen of ze goed zijn voorbereid. We zijn ook op Schiphol, waar onze verslaggever gaat praten met vakantiegangers. Naar aanleiding van een onderzoek dat een driekwart van de Nederlandse gezinnen... geen idee heeft hoeveel geld ze gaan uitgeven op vakantie. Kunt u ook op reageren via Twitter, NOS Radio 1... of op onze webblag op onze site nos.nl. Tot zo. De Radio 1 Tour Top 100.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 De 100 beste Franse hits. Nathalie. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Zo, bijna klaar. Mooi, Henk. Oké, okay, Paul, ben jij een couriertje? Dan heeft de klant morgen die bedrijfsvideo nog. Ah.